uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Veroordeelde John Demjanjoek niet de cel in. Vogelgriep bij pluimveebedrijf Kootwijker Broek. En Libische opstandelingen morgen op bezoek in Witte Huis. <tie>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 Hij was daar hulpbewaker. De verdediging zegt dat Demjan Joek het slachtoffer is geworden van persoonsverwisseling. In Kootwijkerbroek in Gelderland is bij een biologisch pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de H7-variant. In EU-landen is het verplicht om de kippen op een besmet bedrijf zo snel mogelijk te ruimen. Vanmiddag zijn medewerkers van de Voedsel- en Warenautoriteit al begonnen met het ruimen. Inmiddels geldt er in een straal van 3 kilometer rond de bedrijf in Kootwijkenbroek een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en kippenmest. Binnen de 3 kilometerzone liggen zo'n 60 andere pluimveebedrijven, die worden allemaal gecontroleerd. Het Koninklijk Huis heeft voor het eerst een jaaroverzicht naar de Tweede Kamer gestuurd. De Oranjes komen daarmee tegemoet aan het verzoek van de Kamer om meer inzicht te geven in de financiën en de activiteiten van het Koninklijk Huis.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 Een van de gedetineerden in Peru is Joran van der Sloot. Hij zit vast op verdenking van moord op een jonge vrouw. Of van der Sloot bij een veroordeling gebruik kan maken van het nu gesloten uitleveringsverdrag is onduidelijk. Elke zaak wordt apart bekeken. Een delegatie van de Libische opstandelingen wordt morgen ontvangen in het Witte Huis. Ze praten onder andere met de nationale veiligheidsadviseur Tom Donnellin en met leden van het congres. Een ontmoeting met president Obama staat niet op het programma. De Libiërs zijn lid van de Nationale Overgangsraad... die de opstand tegen kolonel Gaddafi leidt. De Britse premier Cameron ontving vandaag al de voorzitter van de Overgangsraad. Cameron beloofde financiële hulp en nodigde de opstandeling uit... om een kantoor in Londen te openen, als eerste buitenlandse vertegenwoordiging. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben de Libische Overgangsraad... nog niet erkend als nieuwe regering... in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en Italië.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 De zesde etappe in de ronde van Italië is gewonnen door de Spanjaard Francisco Ventoso. In de rit van Orvieto naar Fiuci verloor in de massasprint... versloeg hij in de massasprint, onder andere de Tujana Petacchi en Ferrari. De roze leidersstrui blijft in handen van de rabo-renner Pieter Weening. Het weer vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen overdag zijn een periode met zon en is er vooral in de middag kans op een bui... Het wordt 13 graden langs de kust tot 18 in het oosten. De dagen daarna is het bewolkt, buiig en vrij fris. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging op de A4 na aanrijdingen daar. Van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Leidsendam en Hoogmade 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Vanuit Amsterdam is de dagelijkse file wat langer. Tussen Roelof-Arendsveen en zoetewouderijn staat inmiddels 8 kilometer. Er ligt een deel van een vrachtwagen op de A7 Groningen naar Heerenveen. Tussen Drachten en Tijnje. Het is dus goed voor 4 kilometer file daar. Op de ring van Amsterdam gebeurde ook een ongeluk. Op de A10 tussen Westpoort en Geuzeveld, 3 kilometer. De rechter rijstok is dicht. De A12 Arnhem-den-Haag springt er ook uit. Tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn, 7 kilometer. Daar is na een ongeluk de linker ook dicht. Nou, dan heeft hij de opvallendste files wel gehad van de 44 die er nog staan. Het treinverkeer ligt stil tussen Tilburg en Oosterwijk. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur.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 Of het nu voor uzelf is, of voor een ander. Kijk op zilverenkruis.nl zorgregelaar. De zorgregelaar, dat is de plus van Zilveren Kruis. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Goedenavond, acht minuten over zes. Zometeen een nabestaande van het vliegtuigongeluk met Tripoli. Vandaag zijn de slachtoffers herdacht. Er blijven problemen bestaan over het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord gaat over de taken die het Rijk overhevelt naar de gemeenten en de provincies. Een groeiend aantal gemeenten heeft moeite met het document dat er nu ligt... omdat ze moeten bezuinigen op de sociale werkplaatsen. Dus is het nu aan Annemarie Joritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... om een oplossing te vinden. Vanuit Den Haag, verslaggever Lars Geerts. Ruim twee weken geleden ondertekenden het Rijk, de provincies en de gemeenten een principeakkoord. De grote steden hadden toen al veel moeite met de paragraaf over de sociale werkplaatsen. Ze vreesden dat die dicht zouden moeten. Het kabinet stelde daarom 400 miljoen euro beschikbaar om de pijn te verzachten. Maar daar redden de gemeenten het niet mee, zegt Jorrit maar nu. Nou, bij dit onderwerp waren wij er al ongerust over dat het niet kan. Het blijkt ook gewoon, als je kijkt naar de ledenconsultatie... dat de leden daar nog veel ongeruster over zijn, sterker. Dat ze ervan overtuigd zijn dat het niet kan. Nou, dan moet daarover gepraat worden. En dan moet er zekerheid gegeven worden. Er zal een grotere zekerheid moeten komen dan op dit moment het geval is. Maar wat die zekerheid precies inhoudt, is onduidelijk. Jorrit wilde niet zeggen dat de gemeenten extra geld eisen van het kabinet. Wat Jorrit wel duidelijk wilde maken... is dat de gemeenten de kosten die dit akkoord met zich meebrengen niet kunnen dragen. Maar Vrijwel alle gemeenten denken dat niet zozeer de sociale werkplaatsen daar de dupe van worden... maar dat ze als gemeente door de hoeven zakken vanwege de enorme kosten die ze bij moeten gaan dragen. Dat kan natuurlijk niet het geval zijn dat gemeenten moeten gaan betalen... Voor iets wat door het Rijk beslist wordt. En voor zover het Rijk daarvoor verantwoordelijk is... vinden wij dus ook dat het Rijk dat moet financieren. Het kabinet liet na de ondertekening van het principeakkoord... al weten dat wat hen betreft de zaak nu rond is. Minister Donner van Binnenlandse Zaken... vond dat de gemeenten het uiterste al hadden gevraagd... en hadden gekregen. De kans dat het kabinet de gemeente nog extra tegemoet zal komen... is dus niet groot. Toch denkt Jortsma dat er nog ruimte is. De leden zijn ook erg tevreden over zeg maar, een groot aantal afspraken... over de samenwerking tussen Rijk en gemeente... die in het bestuursakkoord staan. Dat moet je ook niet overboord willen gooien. Tegelijkertijd staat al in het bestuursakkoord... dat er zorg is over die financiën. En wij moeten bekijken hoe we zorgen... dat aan die zorg tegemoet gaat gekomen worden. Nou, daar hebben we nog een paar weken voor. Daar hoort de Tweede Kamer ook een rol in te spelen. Daar hoort het kabinet een rol in te spelen. En daarna gaan wij onze mind op maken. Over een kleine twee weken overleggen de Kamer en het kabinet over het bestuursakkoord. Jortsma heeft de leden van de VNG gevraagd om contact op te nemen met Kamerleden. Die zouden het kabinet ervan moeten overtuigen nog eens naar de deal over de sociale werkplaatsen te kijken. Want als er niks verandert, dan is het mogelijk dat de gemeenten op het congres van 8 juni tegen het hele akkoord zullen stemmen. Las Het is een jaar geleden dat 70 Nederlanders omkwamen bij een vliegtuigongeluk in Tripoli in Libië. De nabestaanden uh, hebben de slachtoffers vanmiddag herdacht in Theater Diligentia in Den Haag. Tibor Poelman was daar ook bij. Hij verloor zijn vader en moeder bij deze vliegtuigcrash. Goedenavond, Tibor. Goedenavond. En hoe beleeft u deze dag tot nu toe? Um, als een hele zware en emotionele dag. En um, ja, die ik overigens ook niet op een andere manier had willen doorbrengen. Um, want ja, het, het, het, was wel, het voelde wel goed om, uh, om bij elkaar te zijn en dit te kunnen delen met uh, ja, de andere mensen om mij heen en de andere uh, lotgenoten en mede-nabestaanden. Ja, en ja, de herdenking is door de nabestaanden zelf georganiseerd. Op, op wat voor manier werd er herdacht? Er werden verschillende dingen gedaan. Um, er waren toespraken, um, waaronder een toespraak van minister Rosenthal. Um, mijn zus en haar band, uh, Sula Loon, uh, trad trap op. Um, en ze hebben het, uh, het uh, lied uh, Yesterday uh, ten gehoor gebracht. En dat is, uh, zit wel een persoonlijke kant aan, want dat is een, een nummer wat mijn ouders, onze ouders die we verloren hebben erg mooi vonden en wat wij zelf ook heel erg mooi vinden. Ja, dus veel persoonlijke uh, dingen ook? Veel persoonlijke dingen, de namen werden opgelezen uh, en terwijl die namen werden opgelezen werden er bloemen in een vaas gedaan, een uh, uh, rozen. Ja, het was, het, het was heel emotioneel maar ook heel mooi en waardig. En, en Want had u al eerder contact gehad met mensen die ook uh, familieleden en vrienden hadden verloren bij, bij de crash? Uh, ja. Dus is dat, een, is dat een groep geworden? Of zijn er meerdere momenten? Of, of is dat, zijn dat uh, toevallige contacten geweest? Of in ieder geval individuele contacten? Uh, ja, in mijn geval zijn dat individuele contacten. Ja. En, en minister Rosenthal was er dus ook, zei u. Wat, wat ja. zei hij? Minister Rosenthal heeft ons eigenlijk uh, uh, toegezegd dat uh, uh, hij en de Nederlandse overheid alles zal doen uh, wat, uh, wat in zijn macht ligt om uh, um, uh, de oorzaak van deze ramp uh, boven tafel te krijgen. En dat is iets uh, wat, ik, uh, wat ik zeer toejuich. Want het is nog altijd niet duidelijk uh, nee. hoe het is gebeurd... en dat blijft ook, ook voor u gewoon een, een, een hele lastige. Dat, uh, dat is juist, ja. ja. ja. Ik, uh, kijk, uh, er duiken allerlei verhalen op. Volgens mij is er net nog in de Volkskrant iets uh, verschenen weer... Uh, dat het door uh, falen zou komen. Maar kijk, het wachten is nu gewoon op officiële uitslagen en officiële rapporten. En uh, ja, natuurlijk heeft de oorlog in Libië uh, daar uh, zeker niet bij geholpen. En uh, lijkt het erop dat het uh, op dit moment stilstaat. Dus uh, ja, wij. Uh, wij uh, ik en ik weet van andere nabestaanden dat zij uh, er ook zo over denken. Dat, uh, ja, dat we toch graag zien dat. Uh, uh, er vanuit Nederland uh, uh, politieke actie uh, wordt ondernomen. En als uh, de minister van Buitenlandse Zaken dat toezegt... Dan, uh, dan is dat goed om te horen. Ja, Wat, wat, Omdat... uh, wat verwacht u dat hij dan uh, nu um, met Libië contact opneemt hierover? Of dat dat gebeurt op het moment dat daar de Rus weer enigszins is weergekeerd? Nou, Het interessante is dat ik de kans heb gekregen om dat persoonlijk te vragen. Um, maar helaas... Uh, heb, ik, heb ik daar geen concreet antwoord op gekregen. Dus ik, ik ben ook eigenlijk uh, nog in afwachting van wat hij nu uh, feitelijk gaat doen. Maar ik heb later ook gesproken met de heer Kronenburg... Uh, en die zit volgens mij uh, toch iets meer bij de uitvoerende kant van deze kwestie. En uh, ja, ik, da Daarvan begreep ik wel dat er wel echt uh, feitelijk activiteiten zijn ondernomen... en ook uh, ondernomen zullen worden... En, Iets wat ze in overweging nemen is uh, om, het, uh, om te, uh, op te roepen dat uh, de ICAO, hè, dus de VN-afdeling voor dit soort dingen, zich ermee gaat bemoeien. Maar kijk, of dat verstandig is, ja, dat, dat, dat moet nog even gewikt en gewogen worden. Daar heb ik op zich ook wel begrip voor. Uh, Verder is het zo dat uh, ook als zij nu de IKEA zouden inschakelen dat die echt niet zomaar even in New York op een vliegtuig stappen... en in Tripoli er weer uit... en dat ze dan even de waarheid uit hun nee. Ik toveren. Het, het, het, het, het is gewoon vreselijk ingewikkeld. En dat was het al. En dat is het alleen maar meer geworden ja. door de oorlog die daar gaande is. Maar hopelijk voor u en ook voor de andere nabestaanden... komt er op een dag wel uh, meer duidelijkheid over het, uh, het ongeluk. Dank in ieder geval dat u ons uh, vanavond te woord wilde staan... over de herdenking vandaag in Den Haag. Tot u. Goedenavond. Goedenavond. Erwin Wennemars wordt directeur, niet van een schaatsteam... maar van een voetbalclub bij FC Zwolle. Bij de mee. René Passet. Veel vertraging op de A4 op dit moment... na een ongeluk op de rijbaan vanuit Den Haag. Tussen leidt en hoogmaden Hoogmade 9 kilometer file naar Amsterdam... want de linkerrijstok is dicht. Het zorgt er ook voor dat de dagelijkse file op de rijbaan... vanuit Amsterdam wat langer is. Tussen Roedof veen en Zoetewoude Rijndijk, 8 kilometer. Ook opvallend, de drukte op de ringweg van Amsterdam... Behalve de lange file tussen knop het Nieuwe Meer en Knappit Watergraafst meer van 9 kilometer, is er ook een ongeluk gebeurd bij Geuzenveld. Dat zorgt op de A10 West nu voor file, 3 kilometer de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal Het Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Denemarken wil het liefst weer slagbomen aan de grens om criminelen en vooral ook illegale immigranten buiten de, de deur te houden. Niet alleen de Denen hebben die wens, ook Italië en Frankrijk denken na over het tijdelijk sluiten van hun grenzen. Maar van de Europese Commissie mag het niet. In Brussel spraken minister Leers van Migratie en Asiel en zijn Europese collega's over de uitzonderlijke situaties waarin een land tijdelijk toch aan de grens mag controleren grenscontroles de of wapen, wat het nu kan Gisteren nog zorgde Denemarken voor commotie met een oproep om weer grenscontroles in te voeren. Maar tijdens topberaad in Brussel werden de Denen meteen teruggefloten. We erleben dat de Denen van een voorschrift gebruik maken die vorsieht, dat men in noodval Zolke uh, grenscontroles weer eenvuren kan bij gefährding van de veiligheid. Volgens de Duitse minister Friedrich beroepen de Denen zich op een zogeheten uitzonderlijke situatie. Maar wat we daaronder verstaan, moeten we eerst gezamenlijk in Europa met elkaar bespreken. En dat moeten we samen maken. Duitsland wil wel praten over het aanpassen van de Schengen-regels. Daarin moet je flexibel zijn: flexibilisering des Abkommens om het te sterken en niet om um het te schwächen. Schengen dus aanpassen maar alleen om de vrij reizenzone sterker te maken en niet om hem af te breken. Want Schengen, een van de pijlers onder de Europese Unie, moeten we koesteren als een geweldige Europese prestatie, vindt ook verantwoordelijk eurocommissaris Malmström. Unaniem is a major achievement and there was a very strong unanimity that Schengen is something that we shall protect, that we shall defend. Unaniem is men het erover eens dat we Schengen moeten verdedigen dat we allemaal vrij kunnen reizen is een geschenk aan iedereen in Europa zegt Malmström a gift to the citizens and we should not by any means undermine it maar de oude Schengen afspraken moeten worden aangepast aan de nieuwe uitdagingen van deze tijd geeft ze toe Under very clearly defined conditions can there be a possibility uh, to temporarily reinsort uh, border control maar dan nog opnieuw grensposten invoeren... kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen. Wat het dan precies is, een uitzonderlijk geval? Minister Leers van Immigratie en Asiel kwam naar Brussel... om daarover meer duidelijkheid te krijgen. Kijk, die situatie bestaat al. We hebben in het verleden al meegemaakt... dat als gevolg van uh, uh, grote uh, sportorganisaties en dergelijke... Uh, de grenzen al mochten uh, worden dichtgegooid gecontroleerd. Uh, maar nu hebben we het over een andere situatie, namelijk arbeidsmigranten. Onrust, economische onrust. En daarom heb ik ook de commissie gevraagd... nu eens precies aan te geven wat die uitzonderlijkheid moet zijn. Ik wil precies weten in welke gevallen wel en welke niet. En hoe dan lidstaten kunnen besluiten om de grenzen dicht te doen. Daarom heb ik de commissie ook gevraagd. Geef nou maar eens precies aan wanneer u dat wel wilt en wanneer u dat niet wilt. Dan kunnen we daarover beoordelen. Dan kunnen we ook kijken of het proportioneel is. Dan kunnen we ook kijken of de echte oorzaak daarmee weggenomen wordt. Want naar mijn mening is de echte oorzaak alleen maar weg te nemen... door mensen te helpen waardoor ze niet hier naartoe komen. Aldus minister Leers tegen Correspondent Stijn Sade. Oudschaatser Erben Wennemars gaat bij Voetbalclub FC Zwolle tijdelijk aan de slag als commercieel directeur. Goedenavond, Erben Wennemars. Goedenavond. Dat is weer eens wat anders. Dat is zeker wat anders, ja. Dat kun je wel stellen, ja. Ben je commercieel? Nou, ja, nou, ik ben zeker commercieel. Uh, maar het is ook, ja, wat je al zei, het is tijdelijk. Uh, uh, onze commercieel directeur is weg. En uh, wij willen gewoon een goede commercieel algemeen directeur vinden. En dat, dat, dat, dat kost gewoon tijd. Uh, en dat, uh, die, die, die, die tijd die voel ik nu, nu gewoon even op, want het is een belangrijke periode voor Access Wolle. voor alle, alle commerciële zaken. Dus uh, uh, ja, ik ga er gewoon tijd uiteindelijk zitten. En als, zodra we een goede kandidaat gevonden hebben, dan, uh, dan zit, zit mijn taak er ook weer op. Ja, je hebt het over onze club, want je bent daar al actief hè? in de Raad van Commissarissen. Ja, ik ben, ik ben lid van de, van de raad van, van, van commissarissen en ik ben ook ambassadeur van FC Zwolle United, onze, de, de, de maatschappelijke tak van, van, van, van FC Zwolle. En ik ben ook gewoon fan van, van FC Zwolle en als ik hiermee de club kan helpen, dan, dan doe ik dat graag. En bij wie ga je als eerste aankloppen voor geld? Nou, uh, ik denk dat, kijk, dat is ook ja. Uh, er is natuurlijk een heel goed commercieel team uh, en die hebben natuurlijk allemaal allemaal goede leads. En uh, als er iemand belt naar Radio 1, dan kunnen ze kunnen ze kunnen ze ook gewoon door doorverbinden naar mij, hoor. Dat is allemaal geen, geen geen probleem. Nou, volgens mij moet je actief op zoek naar geld. <tie> nou ja, ik denk dat we dat ja uh, uh, uh, yeah, dat, dat, ga, dat gaan we ook, ook, ook, ook gewoon doen. Dat, uh, dat lijkt me hartstikke leuk, Dus mij, voor mij, is ook nieuw en misschien is dat is dat ook wel verhelderend en. Uh, een nieuwe aanpak en uh, omdat het ook, toch ook tijdelijk is, uh, kan het denk ik, denk ik de club ook niet, niet schaden en uh, kan het eigenlijk alleen maar goed zijn en dat, dat is ook wel, uh, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Hoe bedoel je tijdelijk? Nou, omdat ik uh, vind dat er een hele mooie, goede open procedure moet komen... waarbij we de, de beste kandidaat uh, moeten hebben voor algemeen en een commercieel directeur. En dat kost gewoon tijd. En hiermee krijg, krijg je, uh, kunnen wij gewoon deze, deze tijd uh, winnen. Dat is ja. gewoon een, uh, dat is mijn insteek. Maar de tijd dringt toch een beetje. Als je kijkt naar, uh, naar de, de club die ervoor staat. Uh, Zwolle leek op de sloffe winnaar te worden van de Jupiler League... maar het ging de laatste weken ja. helemaal mis. Wat kun jij daar nog aan doen? Nou, maar dat zijn twee dingen die dus even moest scheiden. Kijk, het sportieve... Uh, gebeuren, daar heb ik niks mee te maken. Ik heb geen verstand van voetbal. Ik, ik, ik weet niet wie er in de spits moet staan. Ik heb wel verstand van topsport, van, van winnen of, of, of, of verliezen. Maar dat is ook niet de, de, deze, deze functie. We hebben ook, ook gewoon een technisch directeur. Dat is, uh, dat is Bert Konterman, die heeft verstand van, uh, van, uh, van, uh, van voetballen. En ik ga me dan ook nu bezighouden met de commerciële zaken. En ik weet wel iets van sponsorcontracten. Ik heb, ik heb mijn leven lang sponsorcontracten getekend. Ik heb een goed netwerk. En samen met, met het, het, het, het, het commercieel ga ik dit gewoon tijdelijk even, even oppakken. Goed, presentator, commentator en nu ook commercieel directeur. Herman Wennemars, dank je wel. Dank wel. Nog een kleine drie uur en dan klinkt de Eurovisie-hymne in de Esprit Arena in Düsseldorf. Roel, we hebben de afgelopen twee uur een paar keer gehoord. We weten nu dat het niet echt storm loopt. Heb je daar een verklaring voor? Dat het met die drukte nog niet zo wil vlotten? Nee, daar heb ik eerlijk gezegd geen verklaring voor waarom er zo weinig Nederlanders zijn. Ik sta nu bij de Kassa's en af en toe komt er een plukje oranje voorbij. Je zou zeggen, twee uurtjes rijden en bent in Düsseldorf... en dan kun je er een keer echt bij zijn. Want wanneer zullen we de kans krijgen dat het in Nederland wordt georganiseerd? Dan uh, moeten er toch eerst een aantal stevige hordes worden genomen. En uh, ja, de geschiedenis van het Songfestival laat zien dat dat nog niet zo eenvoudig is. Dus weinig Nederlanders, maar dan maakt het verder niet uit. Ik heb hier een paar mensen bij me staan die uh, heel bijzondere dingen te vertellen hebben. En uh, net als vanavond gaat het om uh, de kwaliteit van wat er te horen is in de arena zometeen en hier op straat met de mensen met wie ik praat. Een uh, echtpaar uit Leverkusen trouwens, die mij een beetje in verwarring brachten... want ze hebben allebei een hoed op in de Duitse kleuren... maar ze lopen tegelijkertijd met de Nederlandse vlag. Maar daar is een logische verklaring voor, want u spreekt Nederlands... en ja. u werkt veel met Nederlanders, maar dan toch... waarom de sympathie voor de drie js vanavond... Uh, ja, ik uh, ben van uh, Duitsland en ik spreek echt een beetje Nederlands, uh, omdat ik uh, Nederlandse klanten uh, op kantoor heb. En uh, ja, volgens mij zijn de Nederlanders echt een heel sympathiek uh, publiek. Kunnen ze ook zingen? Uh, jawel. Ja? Ja, ja verlegend jaar, zeg je dat zo in Nederland? Verlegend jaar was het een heel fantastische uh, song van, van Nederland. Dit jaar ben ik echt... Ja, moet ik even kijken. Uh, is er een goede song of niet? Ik heb uh, iets gehoord. Nee. De andere mensen die bij mij staan, dat is uh, een moeder en dochter. Dochter mag mee, want... Ik heb een voldoende gehaald voor wiskunde. Gefeliciteerd. En dat was nog niet voorgekomen. En vandaar dat je op deze manier beloond bent. Ja, klopt. En moeder, die studeert een of andere culturele opleiding. Ik studeer voor docent Duits. Docent Duits... Maar u moest ook een cultureel evenement bezoeken. per jaar zes Duitse culturele evenementen bezoeken, dat klopt. En uh, er was nog even discussie over bij de opleiding... of dit geldt als een cultureel evenement. Wat vindt u zelf? Je kunt culturele, culturele evenementen als kerk en musea bezoeken... maar ik vind dit ook ontzettend cultureel. En hier zie je heel veel verschillende culturen bij elkaar. Dus. En in Duitsland, wat wil je nog meer? En hoe gaan de het ervan brengen vanavond, denk je? Ik denk wel heel erg goed, ja. zeker, ja. Oké, okay, nou we zullen het allemaal beleven vanavond. Het wordt een, een bruisende avond met minder Nederlanders dan je misschien zou verwachten. We zien het allemaal uh, vanaf de bank vanavond vanaf 9 uur. De halve finale van het Eurovisie Festival. veel plezier, Roel Paul. De Surinaamse gemeenschap rouwt om de dood van schrijver Clark Akkoord. De in Suriname geboren Akkoord kwam in zijn jeugd naar Nederland... en werd vooral bekend door zijn boek De Koningin van Paramaribo. Ook het Amsterdamse radiostation Radio Mart stond stil bij zijn dood. Tijdens de uitzending van programmamaker en vriend Glenn Godfried... betuigde veel luisteraars hun medeleven. Hierbij wil ik alle familieleden, vrienden en de gehele Surinaamse bevolking condoleren met de groot verlies van onze Clark-akkoord. Mogen ze ziel en vrede rusten. Dank u wel, vriendelijke groetjes. U ook sterkte. Dank ja. u wel hoor. Dag. Dag. Waarom doet het uh, de luisteraars en de Surinaamse gemeenschappen in Nederland... zoveel dat hij is overleden deze week? Kijk, we hebben schrijvers met een Surinaamse achtergrond. En Clark heeft toch met uh, de koningin van Paramaribo... was een prostituee in Suriname. Ja. Een boek, was een bestseller echt. Ja, was een bestseller hier in Nederland. Daarmee heeft Clark dus aangetoond... dat uh, zaken waarvan mensen het idee hebben... Dat ze een inferieur karakter hebben. dat hij ze toch op een podium kan plaatsen. omdat hij dan in staat is geweest. om vanuit zijn creatieve vermogen. het een bepaald verhaal eraan te koppelen. die voor heel veel anderen bijzonder was. waardoor het Surinaamse. een podium kreeg. En ik wil tevens de gehele Surinaamse bevolking. onderdelen. tractie. Ja, Hugo ja. Krakti. Dank u. Ja. En uh, u meneer, u bent nu aan het zet. Goedendag. Ja, Goedemorgen. Even anders te boven. Hmm. Binnen een jaar met de zoon in de Surinaamse gemeenschap... zijn we al bijna onze voormalige kwijt, die ons een gezicht geven. Het zijn toch mensen die op basis van hun talent, hun kwaliteiten... in staat zijn om, om zeg maar, Surinamers in den vrienden het gevoel te geven dat ze zaken hebben waarop ze ook trots mogen zijn. Het zijn mensen die een bijdrage leveren aan die Nederlandse gemeenschap. Hallo Sarah. bij deze condoleer ik de hele familie, akkoord en natuurlijk in het bijzonder de moeder. Ik heb nog een laatste beller oh, die heeft opgehangen. Uh, sorry... Uh, we moeten zo naar het nieuws. Clark ik mijn actie, altijd glijnt. Als ik bij je kom, dan moet je hier een die zien. Dit was wat hij wilde horen. Ja. Het was zijn favoriete nummer. Het was zijn favoriete nummer. <laughs> De uitzending vanochtend van Radio Markt in Amsterdam, waar dus werd stilgestaan bij het overlijden van schrijver Clark-Akkoord. Een bijdrage hoorde u van Edwin van den Berg. Daarmee komen we bij het einde van dit Radio 1-journaal. Wij, uh, Loucel en ik, wensen u een heel prettige avond na het nieuws. WNL met avondspits gepresenteerd door Petra Grijze.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 Alle buien zijn inmiddels het land uitgetrokken. Vanuit het westen naderen nog een aantal, maar die doven voor de kust uit. We gaan een overwegend helder en droge nacht tegemoet... en het koelt erbij af naar 10 graden aan zee in lokaal 6 in het oosten. De wind is zwak tot matig uit zuidwestelijke richting. Morgen beginnen we de dag met flink wat zon... maar aan het eind van de ochtend ontstaan er vooral in het oosten weer stapelwolken. Er is een hele kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op tot 15 graden aan zee... en 19, misschien lokaal 20 in het binnenland. De wind blijft zuidwestelijk en matig van kracht. In het weekend en ook daarna is de buienkans een stuk groter... en alhoewel de zon er absoluut ook nog bij komt... wordt het met gemiddeld 15 tot 16 graden een stukje frisser. ABB Verkeersinformatie. het aantal files neemt alweer af, maar het gaat toch wat minder hard... dan we hadden gehoopt, met nog steeds 90 kilometer aan files... En dat heeft vooral te maken met problemen op de A4. Daar gebeurde een ongeluk op de rijbaan van Den Haag naar Amsterdam. Zojuist is de weg vrijgegeven, maar tussen Leidsendam en, en Hoogmaden staat nog wel 10 kilometer file. Omrijden kan via Wassenaar, via de N44 en de A44. Op de rijbaan vanuit Amsterdam staat tussen Roelofaar en Sveen en Zotterbouw Dijk Rijndijk 6 kilometer. En op de ring van Amsterdam is het ook nog steeds druk. Tussen Diemen en Sloten 9 kilometer. En tussen Klappen, te Nieuwe Meer en Amsterdam Business Park 6 dus vooral op de A10 Zuid drukte. De A12 Den Haag-Utrecht na een ongeluk bij knapper nog 2 kilometer. Maar daar is de weg weer vrij. En de A28 mag er ook nog zijn van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Maarn en de Uithof 6 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Petra Grijzel. Ik I died and the make went back to my place. No moon that night, but a light shone on my face. Still it was there was no sign of God just to usher me in. Waarom speelt dat nu weer op? Ja, nou ja, dat komt ze uh, nu en dan op en dan is het uh, dan is het weer even wat uh, wat minder van belang uh, voor uh, voor de beleggers. Je zag inderdaad dat uh, ja het, het sentiment van vandaag wel een beetje bepaalde, of het gewoon aan het eind van de dag uh, toch wel weer wat uh, weer wat beter ging. Sloten wel wat wel eens waar wat lager, maar uh, dat uh, er was toch op het eind van de dag sprake van een redelijk goede uh, goede stijging. Ja, maar toch er waren ook veel uh, slechte cijfers, onder andere Klopt. uit Europa. Wat wat gaat er allemaal niet goed? Nou, ik denk dat je in zijn algemeenheid in een, uh, in een wat lager groeitempo uh, terechtkomt voor wat betreft uh, de wereldeconomie. En dat, uh, ja, dat wordt bevestigd door, uh, door wat macrocijfers die, uh, die uitkomen. Dat zag je ook uh, vandaag weer. Er waren bijvoorbeeld productiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk. Er waren productiecijfers uit, uh, uit de eurozone. Nou, die waren allemaal wat lager dan, uh, dan verwacht. Tegelijkertijd gingen producentenprijzen in de VS wat meer omhoog dan verwacht. Ja, dat is een combinatie die beleggers niet zo, uh, niet zo prettig Nee, en dan ook nog het IMF het Internationaal Monetair ja. Fonds dat waarschuwt voor uitzaaiingen van Griekenland hebben ze dan over naar kernlanden als Europa en Oost-Europese landen. Uh, ja, denk jij dat ook? Nee, ik denk ook. Ik, ik denk ook dat je dat een beetje in perspectief moet uh, plaatsen. Er worden natuurlijk, uh, het IMF komt met een persbericht over, uh, over over de groei in Europa. Wat eigenlijk. Uh, ja, best een positief uh, bericht is. En er wordt ook Wat gewezen ik op... ik uh, niet begrijp. Sorry dat ik je onderbreek. Ja, nee, want, want gisteren was het nog de OESO die zei... Uh, het gaat helemaal niet goed. We verwachten dat het juist weer minder goed gaat... met die Europese economie. Ja, ik denk ook dat het een beetje een beetje afhangt in, in, welke, in welke met welke termijn je het uh, bekijkt. Dit, uh, dit bericht van de IMF was uh, duidelijk gericht op, uh, op de komende jaren. En daarin zoals gezegd best wel een positieve ondertoon ten aanzien van, uh, van de economische groei voor dit jaar en volgend jaar. Ik denk als je iets. Ja, uh, minder ver vooruit kijkt dan en bijvoorbeeld naar de komende kwartalen. Dat je dan wel kunt zeggen dat je in een, ja, wat ik net ook al zei, een soort van soft patch in die in dat herstel terechtkomt en dus met iets lagere groei te maken krijgt. Softpatch. Maar ja, nog steeds wel herstel. Soft patch? Ja, een, een, een, ver, een, een verzwakking, een, een vertraging in de herstelfase. Ja, we gebruiken graag Engelse termen in deze, in deze, in deze financiële wereld. Excuses Goeie, daarvoor. Uh, uh, tot slot uh, nog even afsluiten met toch ook een positief bericht. Want MKB'ers die hebben weer meer vertrouwen in de economie in Nederland. Ja, die waren eigenlijk best, best positief. Er was een, er was een enquête naar, naar, naar, het, naar, het, naar het vertrouwen van NKB's in de economie. En daar kwam eigenlijk uit dat dat, dat vertrouwen weer wat, weer wat oploopt. Het, het aantal ondernemers dat zegt enigszins vertrouwen te hebben in de toekomst... dat lag boven de 70%. Een jaar geleden was dat nog duidelijk onder die 70%. Dus ja, daaruit zie je wel dat, dat inderdaad in de lokale economie en in de lokale Nederlandse economie... En toch best wel vertrouwen is, dankjewel. Simon Brouwer van ABN. Andere, uh, ja, ik zei het al: grote kans dat u of uw collega vandaag gewerkt heeft met. Illegale software. En er zijn de softwarebedrijven uiteraard niet blij mee. Die zijn boos. Jacco Brandt van BSA, dat is een samenwerkingsverband van softwarebedrijven. Goedenavond, welkom in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond. Uw organisatie heeft onderzoek gedaan hierna. Om hoeveel illegale software bij bedrijven gaat het ongeveer? Als percentage van de totale softwareomzet in Nederland gaat het om 28 procent. En dat gaat over bedrijven? En dat gaat met name over bedrijven. Ja, hoe kom je daar eigenlijk achter, dat mensen dat illegaal doen? Weet je dat het eigenlijk... Ja, dat is een meetmethodiek die een uh, onderzoeksbureau voor ons toepast. Uh, ik, ik kan u meenemen door de details daarvan, maar dat is best wel complex en ingewikkeld. Waar het om gaat is dat het uh, ieder jaar op dezelfde methode wordt gedaan... en wereldwijd op dezelfde methode wordt gemeten... waarbij we afhankelijk zijn van heel veel bronnen, waaronder onze leden... waaronder uh, omzetcijfers van onze leden in bepaalde landen. En dan kun je... Uh, Uiteindelijk daaruit een, een, een piracy rate destilleren. Ja, en als je illegaal bezig bent, hoe gaat dat dan? Ik kan u heel slecht verstaan, sorry. En hoort u mij nu? Nou, nog niet echt. Nog niet echt? Nu wel. Nu wel, kijk eens aan, dat is fijn. Uh, nee, wanneer weet je nou of je illegaal bezig bent of niet? Hoe gaat die illegale downloading in uh, zijn werk? Maar nou, illegaliteit kan op een aantal manieren naar binnen sluipen. Dat kan gebeuren door downloads. En van downloads kun je over het algemeen vermoeden... zeker wanneer de bron onbekend is... of het via een zogenaamd peer-to-peer-netwerk gaat... dat het meestal uh, geen officieel gelicenseerde software is. Er is ook een andere methode... en dat is het dupliceren van uh, softwarelicenties binnen de onderneming. En hoe je daarachter komt is met name aan de downloadkant... kun je eigenlijk wel met een uh, naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen... dat wanneer je de bron niet weet en niet kunt vertrouwen... dat het niet een officieel product betreft. Sterker nog... Je kunt de licentievoorwaarden van het product doorlezen... dan weet je precies wat je nodig hebt om een officiële licentie te ja, krijgen. Ja, ja, maar dat zijn al die kleine lettertjes... en uh, het is natuurlijk makkelijker om die van je buurman dan gewoon maar te installeren. MKB, uh, Sigrid Verwij weet alles over ICT... bij bedrijven verbonden aan werkgeversorganisatie VNO-NCW ook. En dus MKB. Is dat misschien ook het probleem dat je gewoon eigenlijk niet doorhebt... dat je illegaal bezig bent? Ook, dat uh, ondernemers heel vaak niet door hebben waar ze precies voor getekend hebben. Want ze kopen een softwarepakket maar, uh, en denken dan dat ze de software in de eigendom hebben. Maar in feite kopen ze natuurlijk een licentie die ze toestemming geeft... om die software een aantal keer te gebruiken. Dat heeft men niet door, dus men blijft die software installeren... op een nieuwe pc's of de pc van een nieuwe medewerker. Dus um, het grijze gebied van wanneer is iets uh, inderdaad illegaal... Dat is, uh, dat, die onbekendheid daarover, dat is zeker een deel van de oorzaak. Maar zoals meneer Brandt al zei, het staat wel in die kleine lettertjes. Ja, het staat in die kleine lettertjes. Maar u gaf zelf ook al aan niet, hè, hoe niet iedereen leest die kleine lettertjes altijd even goed. Dus uh, het is absoluut wel van belang dat dat kenbaar gemaakt wordt. Want uh, het is natuurlijk gewoon niet goed voor de softwareontwikkelaars. En terecht dat die aan de bel trekken. Maar het is, denk ik, heel, zou heel verstandig zijn als je in de komende jaren mensen nadrukkelijk uitlegt van uh, waar, wanneer, vanaf welk moment... Uh, gaat legaal gebruik van software over in illegaal gebruik van software. Mm. Jacco Brandt van BSA, uh, snapt u deze uitleg? Begrijpt u dat, deze, het, deze. dat het wel eens misgaat? Uiteraard begrijpen, Uiteraard, begrijpen, begrijpen wij, dat. wij dat. Wat wij, Wat wij ook zeggen zijn... is dat als ja, gemiddelde ondernemer... kun je niet van alles, alles afweten. Uh, je, je kunt niet en hof, hoofdboekhouding, hoofdfinanciën, hoofdinkoop, hoofdverkoop zijn... Je kunt deze kennis hoef je niet noodzakelijkerwijs ook allemaal zelf op te bouwen. De gemiddelde uh, ICT-verkoper, uh, reseller in dit geval... kan je ook zeker een heel eind op weg helpen om uh, de licentieachtergronden... Uh, de problematiek die wij daarbij een rol speelt, uh, beter te doorgronden en te begrijpen. Ja, want die weten dat toch gewoon, mevrouw Verheyen? Je hebt altijd een ICT-man rondlopen of vrouw. En die het ja. die, die wel kennen natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus, uh, en maar dus wat moet er gebeuren? Wat soms heel erg duidelijk is voor de mensen die met de techniek werken... Uh, hebben ze niet altijd deel door wat, of dat ook zo duidelijk is voor de gebruiker. En ik denk dat er, er ligt daar een taak. Maar ik kan me ook voorstellen dat ook organisaties als de onze ook ondernemers erop wijzen. Want het is natuurlijk niet alleen een zorg voor softwareleveranciers, maar ook voor de ondernemers zelf. Want en wat moeten je, die doen? Nou, op het moment dat ze, dat ze weten dat ze de kans lopen om, op, om software illegaal te gebruiken... dat betekent ook dat ze kwetsbaarder zijn in dat gebruik. Als er iets misgaat, als het plat ligt, mm -hmm. dan kun je niet bij je leverancier aankloppen. Want je hebt het onbedoeld illegaal gebruikt. En het, het continu doorlopen van je software is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Er is, er is, iets, er is ook echt een uh, heel goed verhaal te houden naar de ondernemer toe. En ook in de manier waarop de ondernemer het goed begrijpt. Om uit te leggen dat je jezelf op de hoogte moet stellen. Van wat kop ik hier nu precies mee en waar zitten de risico's? Ja, en niet stiekem zelf gaan kopiëren en zo. Dank u wel Sigrid Verwij van VNO, NCW en MKB. En Jacob Brand van Business Software Alliance Benelux. Dank jullie wel. Nederland staat bekend om zijn kas- en tuinbouw... en natuurlijk de laatste jaren ook om kantoorleegstand. Waarom die twee niet gewoon samenvoegen, dat dacht Michel Kers bij Plantlab. Want met zuinige ledlampen groeien gewassen ook nog eens drie keer zo snel. Een nieuw exportproduct lijkt geboren. We gaan een onderzoekskamer in en dan zal ik je laten zien hoe we kruiden... en groentes kunnen kweken en sterker nog, je mag ze ook proeven. Ah, paas. Het is paas, ja. We hebben een, een combinatie aan technieken die we hier gebruiken. En ja, de meest in het oog, letterlijk even huurlijk springende techniek, is misschien wel... Wat is dit trouwens op dat grond? Ja, dat is een klein beetje CO2 wat we hierin brengen. Daar groeien planten ook harder van. CO2 uitstoot is dit? Nou, dat is CO2 input, maar ja. heel minimaal met de maximale output als je naar plantengroei gaat kijken. Dus, Allemaal paarse planten, mee, ja goed, dat is natuurlijk gezichtsbedrog. Dat is gezichtsbedrog omdat jouw oog dat anders oppakt dan die plant dat ziet. En dan zie je ook meteen wat we hier gecreëerd hebben. We hebben het over Plant Paradise, dus dat we eigenlijk technologie optimaal gebruikt hebben om uit genetica te halen wat erin zit. Oftewel de plant zo maximaal mogelijk te laten groeien. We zijn hier vorige week vrijdag begonnen met zaad. Wat je hier ziet zijn microgroentes, kressen, die uh, ja, in vijf, zes dagen eigenlijk uh, ready to eat zijn. Oftewel eet klaar. En dat is zes dagen, dat is niks? Dat is niks, dat is ook de winst die we uiteindelijk in zulke ruimtes kunnen creëren. We kunnen op deze manier 24 uur per dag... Uh, Eigenlijk maximaal uh, voedsel produceren. Nou staat de wereld een aantal crisis te wachten of de wereld is al geconfronteerd met een aantal crisis. Natuurlijk de financiële crisis, maar misschien nog wel veel groter is de voedselcrisis. Kan dit een oplossing zijn om die voedselcrisis het hoofd te bieden? Ja, we leven op dit moment al uh, met 50% van de wereldbevolking in een stedelijk gebied. En weten we elke avond een warme maaltijd die 30.000 kilometer heeft afgelegd zonder erbij stil te staan. En dit maakt het mogelijk om uh, vlak naast huis, in de stad, uh, voedsel te gaan produceren. Want het grote plan is dat wat ik nu in het klein zie, dat gaat u straks bijvoorbeeld in een kantoor plaatsen of een, een bedrijfspand. Dat gaan we niet alleen doen. Wij leveren de technologie aan en er zijn andere partijen. Uh, waaronder Filip, die bij ons staat. Die uh, een verschrikkelijk goed idee heeft om dat in Amsterdam te gaan lanceren. Want uh, groenten uit Amsterdam, zo heet het project dat ja. u onder andere hebt uh, opgezet. En dit is een groot commercieel succes, voorspelt u, Filip van Traa. Een groot commercieel succes. Uh, maar ook een manier om de wereld te laten zien dat je dus midden in de stad groenten kan gaan kweken. In, in dit geval leegstaande kantoorgebouwen. Maar in de toekomst ook in nieuw te bouwen gebouwen. En staat in Nederland nogal wat leeg? Er staat uh, ruim voldoende leeg. En wij hebben daarvoor een uh, oude IBM-typmachinefabriek op het oog. En uh, ja, die leent zich uitermate goed om dit uh, aan de wereld te gaan laten zien. Maar dat is Nederland. Bijvoorbeeld een grote stad als Peking. Gaan we dit daar in de toekomst ook lanceren? Uh, ja, zeker. De afstand van het transport wordt lager, de versheid is beter als je het midden in de stad doet. Omdat je het direct kan serveren aan je klanten. Marcel Kers, uh, nou druist u misschien ook wel rechtstreeks tegen een andere trend in in Nederland. En dat is, het moet steeds meer biologisch en hoe romantisch je eigen volkstuintje. Uh, ja, maar ik denk de reguliere biologische tilt en uh, wat wij hier doen, we zeggen wel, dit is misschien wel meer dan biologisch... Duurzamer kan het bijna niet. Maar het is niet buiten. Het is niet buiten, dat klopt. Uh, het zal naast elkaar prima een weg gaan vinden naar de consument. Uh, en als we straks een consument kunnen vertellen dat we groentes of voedsel kunnen maken... met maar 10% van de waterbehoefte die je normaal gesproken kwijt bent... met minimale energie en CO2-verbruik uh, en zonder pesticiden... dan verwacht ik dat daar uh, uiteindelijk veel belangstelling voor zal zijn. Ik geef jou uh, een paar kressen waar je zelf uh, de buitenwereld mag vertellen van wat je proeft. Oké. Okay. Ja, ik kan de buitenwereld vertellen dat dit prima is. Als we dit nou eens even meenemen in een plastic zakje... voor onze presentator Petra Grijzer, is zij ook overtuigd. En zo, ja, zo moet het balletje toch gaan rollen, denk ik. Dan zal ik je een paar smaken tegelijk meegeven. doen. heel goed. En dat was uh, Wieger Hemmer in gesprek met... jawel, Michel Kers bij Plantlab. Nou, ik ga ze proberen. I think it was an opportunist killing... You've got the ultimate cocktail of danger for the British establishment. If you want to be like me, you've got to suffer. Yeah, you, you have to, and then you get what you... Get what you want? No, get what you deserve, perhaps. How is it that every single traffic camera in that yeah. tunnel was yeah. switched off for not working? Ja, de film draait nog niet, maar de controverse die is er al wel... over Unlawful Killing, een documentaire die een nieuw licht... op de dood van prinses Diana zou werpen. Arnoud Breitbart, correspondent in Engeland, goedenavond. Goedenavond. Want het was geen ongeluk. Uh, volgens die film uh, zou het een moord zijn... Um... Er was hier een, een parlementair onderzoek en uh, dit is gestart in 2007. En toen is uh, Keith Allen, dat is de vader van popsaar Lily Allen, trouwens, mocht je geen ah. geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, toen dacht die man, die uh, eigenlijk acteur en televisiepresentator is, uh, weet je wat? Ik ga een documentaire maken over die dood. Uh, hij kwam in aanraking met uh, een advocaat van Mohamed Al-Fayed. De vader van Dodi, de toenmalige van Dodi, vriend ja. van Diana. Die ook bij dat ongeluk om het leven kwam. Uh, Michael Mansfield heet die advocaat. Uh, en die heeft uh, Keith Allen ervan overtuigd dat er uh, uh, hogere machten in het werk waren om allemaal zaken in de doofpot te stoppen tijdens dat parlementair onderzoek. Um, of een uh, gerechtelijk onderzoek moet ik zeggen trouwens. En, en wat is er dan volgens uiteindelijk Keith Allen, documentairemaker, gebeurd? Nou. Uh, hij komt met uh, uh, een, een reeks aan uh, uh, uh, beschuldigingen, rechters, advocaten, politiechefs, geheime diensten... en uh, zelfs journalisten, die zouden allemaal in het complot zitten. Mm -hmm. um, daar is uh, bewijsmateriaal achterover gedrukt. Getuigen zouden niet zijn gehoord of uh, zouden zijn zwart gemaakt. En die camera's, he, die stonden allemaal uit, hoorden we net in de trailer. Uit, er, er, er zijn... Uh, um, er, zijn, er is wel het een en ander gebeurd natuurlijk uh, in 1997 toen. Uh, dat houdt de Britten nog altijd bezig. Um, maar deze, deze documentaire wordt hier een beetje beschouwd als, als, een, als een wel heel rare complottheorie. Ja? Want uh, Keith Allen zegt zelf, het, het was geen complottheorie vooraf om Diana te vermoorden, maar achteraf. Uh, is er van alles in het werk gezet om uh, de ware toedracht van het ongeluk een beetje te verhullen. Ja, nou ja, in Engeland zijn ze dus niet onder de indruk... want ik dacht, die documentaire die mag daar helemaal niet uh, uitgezonden worden. Wat ja. natuurlijk alweer een totale nieuwe voedingsbodem is voor een uh, complottheorie. Nou, het is niet zo dat hij niet mag worden uitgezonden... Um... Keith Allen heeft uh, alle grote televisiezenders geprobeerd te benaderen voor financiering voor zijn project. Hij is naar de BBC geweest, naar ITV, naar Sky, uh, Channel 4 en 5. Die wilden er allemaal niet aan meewerken. Waarschijnlijk omdat ze dachten, god, deze meneer heeft, uh, uh, nou ja, die is iets te bezig. Um, maar goed, bij Mohammed al fayed heeft hij wel uh, 3 miljoen pond losgekregen. Als ah ja, um, hij al. hem nu uh, uh, in uh, Groot-Brittannië wil laten zien dan raden zijn eigen advocaten hem aan om 87 onderdelen uit die film te verwijderen. Um, dat zijn zijn eigen, eigen advocaten die dat zeggen, waarop hij heeft gezegd... ja, doch, dat ga ik niet doen. Dus ik doe het wel buiten het Verenigd Koninkrijk... dan, kun, dan kan ik hier geen, geen rechtszaken aan mijn broek krijgen. Nou, morgen dus in kan de première van die film Unlawful Killing. Dankjewel, Arnoud Breitbart vanuit Engeland. En dan het tv-moment van vanavond. Het Eurovisie Songfestival. Althans, de halve finale. Met daarin de 3 En in Amsterdam zitten er al klaar voor. Met vlaggen en al aan het plafond. WNL Slaal Lamar. Ging naar Café Prik. Van eigenaar Gersel van Ek. Wij zijn er klaar voor. Maar uh, het wordt wel een gezellig avontuur, Maar het gaat geen uh, spetterend feest worden. kan ik alvast vertellen. Geen vertrouwen in de 3 Nee. Echt niet? Nee, nee, 0,0. Uh, ik denk dat het is best een oké okay liedje is in Nederland. Het, het is echt een Nederlandse popachtig nummer, zeg maar. Maar ik denk niet dat je daar uh, Europa mee gaat, uh, mee gaat veroveren. Gaat het ooit nog wel eens lukken met Nederland? Want de afgelopen jaren is het ook echt alleen maar kummer en Kemel geweest. Um, vorig jaar zou ik gezegd hebben, nee, het gaat nooit meer lukken. Laten we niet meer meedoen. Maar ik moet zeggen, uh, Duitsland heeft het ook heel lang heel slecht gedaan. En vorig jaar hebben die met een serieus, en, of nou serieus, echt een leuk... Goed liedje, wat nu op de achtergrond speelt, toevallig hebben die gewonnen. En, uh, dus dat geeft eigenlijk wel weer hoop. Dus ik denk als Nederland met iets leuks gaat komen, dat we dan zeker wel weer, uh, weer kans maken. Het is, het is nu nog op zich vrij rustig. Uh, er zitten nog niet echt veel mensen. Loopt het straks nou een beetje storm rond uh, half negen? Ja, er waren gisteren al een paar mensen die uh, zeiden van hoe laat moeten we er zijn. Want ik wil wel zeker weten dat ik kan zitten en niet achteraan staan. Uh, dus er zijn zeker uh, elk jaar weer een aantal hardcore fans die uh, een uurtje van tevoren er al zijn om uh, vooraan te kunnen zitten. Ik heb begrepen dat jij een grote zoomfestival fan bent. Uh, sort of. Niet enorm, maar ik, ik vind het wel leuk om uh, te kijken hier in de prik. Altijd gezellig. En vanavond, uh, ja, ben je al een beetje zenuwachtig? Of... Uh, nee, dat niet. Maar ik hoop wel dat ze doorgaan. Zou toch wel een keer verdiend zijn. Want als we namelijk niet doorgaan, dan zijn we het slechtste land ever. Is dat zo? Ja. Leg eens uit. Omdat we dan echt al uh, negen of tien keer in een row zeg maar, niet uh, door zijn gegaan naar de finale. Zo dramatisch? Ja. En dat zou, ik, maar goed, het verbaasde van van de afgelopen inzendingen die waren ook natuurlijk dramatisch. Tijdstemming zit er niet echt in, nee. Hoewel als ik de 3 hoor, denk ik van ja, het worden weer goede tijden voor Nederland. Eindelijk weer eens een, een leuke, catchy, klassiek uh, songfestival uh, liedje. En dat doet me wel goed, na al die uh, vreselijke, spectaculaire... Ik mag het bijna niet zeggen, vreselijke Oost-Europese nummers... die alleen maar om het effect gaan en, en om de, uh, de, uh, de ritmesectie, geloof ik. Dit, dit vind ik wel, wel heel melodieus, maar ik ben eerlijk gezegd zo'n... Ik tien jaar geleden afgehaakt bij het Songfestival... Toen, uh, toen, uh, toen het in mijn ogen helemaal verkeerd ging. Maar uh, Nederland kan ook geen... Het lijkt wel alsof, alsof we geen goede, goede liedjes schrijvers mee hebben... of, of, of iedere keer de verkeerde keuzes maken bij de, bij de voorronde. Nederland wil alleen maar ja, proberen te beredeneren wat wel eens in de smaak zou kunnen vallen. En dan, dan wordt daar een nummer op verzonnen... en dan gaat iedereen weer roemloos ten onder... <lacht> het staat tussen de benen terug naar Nederland. En ik heb de indruk dit jaar bij het liedje van de drie E's dat er gewoon een leuk liedje uh, uh, is en, en, en drie min of meer leuke jongens misschien uh, zijn die dat brengen. De, uh, een hele simpele uh, uh, akoestische uh, uh, song gemaakt hebben en dat, dat, dat vind ik wel heel erg leuk. Het, het klinkt wel echt alsof u er ook echt een beetje verstand van heeft. Nou, <laughs> wie niet in Nederland denk ik deze dagen. Iedereen schijnt er verstand van te hebben als je het erover hebt. Gaat u vanavond nou ook hier straks op dat uh, grote scherm kijken? Hier? Nee. Nee, de, traditioneel doe je dat. Als ik het al doe, dan doe ik dat met vrienden en, dan doe je dat, uh, en vriendinnen. En dan doe je dat met je eigen notitieblokje. En dan geef je zelf de scores op diverse punten. Waar natuurlijk ook de jurk van, van, van de dames of de kleding van de heren bij hoort. Doet u er ook, ook echt nog? Uh, met enig schaamrood op mijn kaken. Maar dat kan, kan toch niemand zien. Ja. Ja, dat doen we natuurlijk. Ja, je zet een gekke hoed op, bij wijze van spreken. Je maakt er een avond van. Zoals voetballiefhebbers dat met z'n allen doen, doen wij dat bij het Songfestival. Ja. Nou, veel plezier van jou. Dankjewel. Veel succes dan ook. Dankjewel. <middels> en dat was uh, WNL's Alain Lamar in Café Prik. Ja, en dit was uh, Avondspits. Zometeen op deze zender Kunststof. Daarin schrijver Joost Elvers over zijn nieuwste boek, Sustainism. Of sustainisme, moet ik eigenlijk zeggen, ja. En morgenochtend op televisie natuurlijk weer ochtendspits op Nederland 1... vanaf 7 uur en de hele uitzending die staat in teken van tuinieren. Bijvoorbeeld met Albert Verlinde, jawel. En uh, er zijn twee corriveeën in de uitzending van Ajax en van Twente... want die kijken vooruit naar de bekerfinale, die is zondag. En een special over het jaar van de hondentrimsalon. En morgenavond, dan is WNL er weer op Radio 1 met Avondspits... om half zeven. Wat ons betreft tot dan en tot die tijd kunt u terecht op internet als u geen genoeg van ons kunt krijgen via avondspits.fm. Een hele fijne avond. Dag. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Marguerite Reintjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. In München veldt de rechter een oordeel over de van oorlogsmisdaden verdachte Demjan Joek. Ik praat met twee nabestaanden van slachtoffers uit het concentratiekamp Sobibor. Zij waren van begin tot eind bij het proces betrokken. Wat dachten ze? Wat voelden ze? Twee dingen. Straks tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws...